Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dikte Hark met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Amsterdam begint rond deze tijd een procedurele zitting tegen Geert Wilders, die wordt verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims. Buiten de rechtbank betogen een paar honderd mensen voor de vrijheid van meningsuiting. Demonstraties georganiseerd door de PVV. Honderd betogers mogen de rechtszaal in. Gisteren zei het Openbaar Ministerie dat het overweegt om vrijspraak voor wilders te eisen. In Maleisië zijn acht moslims opgepakt voor de aanslag op een kerk. Ze zouden op 7 januari het kantoor van een kerk in Kuala Lumpur in brand hebben gestoken. Het was de eerste en zwaarste van een reeks van elf brandaanslagen. De daders richten zich tegen kerken omdat christenen in Maleisië God Allah moeten noemen. Het hoge van Maleisië gaf de christenen daar eind vorig jaar toestemming voor. De moslims vinden dat alleen zij God Allah mogen noemen. In Vietnam staan vier democratische activisten terecht... onder wie een belangrijke mensenrechtenadvocaat. Ze worden ervan beschuldigd dat ze een plan hebben beraamd... om de communistische regering omver te werpen. De vier mannen werden vorig jaar juni gearresteerd... in eerste instantie vanwege het verspreiden van antiregeringspropaganda. Maar vorige maand werd de aangelacht ineens uitgebreid... met zwaardere beschuldigingen. De mannen kunnen de doodstraf krijgen... Mensenrechtenroeperingen zeggen dat het proces aantoont... dat de vrijheid van meningsuiting in Vietnam steeds verder wordt ingeperkt. Chipmachinefabrikant ASML heeft zich in het laatste halfjaar krachtig hersteld... van het dramatische terugval tijdens het begin van de economische crisis. In het laatste kwartaal werd een netto winst geboekt van 50 miljoen euro... tegen een winst van 20 miljoen in het derde kwartaal. Over het hele vorige jaar komt ASML uit op een verlies van 151 miljoen euro. Het weer bewolkt en soms wat motregen of lichte sneeuw. Temperatuur 2 tot 4 graden. Morgen blijft het droog en het schijnt de zon wat vaker. Maxima lopen dan uit van min 1 in Groningen tot plus 3 in Limburg. Vrijdag en in het weekend is het bewolkt met mogelijk wat regen of sneeuw bij 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In certain circles And it always makes me smile What I say with or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you try it they'll leave you. the time I think of you